Van vriend met het internationaal. Minister Schippers is enthousiast over een experiment. De proef wijst uit dat wijkverpleegkundigen beter en goedkoper werken dan de thuiszorg. De wijkzuster was vroeger een bekende verschijning, maar in de jaren negentig werd ze grotendeels wegbezuinigd. Wijkverpleegkundigen hebben een brede opleiding en daardoor kunnen ze in hun eentje meer mensen helpen, terwijl de thuiszorg verschillende mensen moet sturen. In de binnenstad van Groningen zijn vier mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Eén van hen is er slecht aan toe. De vier werden vannacht aan het einde van de uitgaansavond neergeschoten in een druk straatje. Toch is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft een 41-jarige verdachte aangehouden. Het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en het kankercentrum van het UMC Utrecht willen fuseren. Bedoeling is dat personeel van beide instellingen vanaf 2013 gaat werken in een nieuw gebouw op het terrein van het Utrechtse UMC. De politiek dringt al langer aan op het samengaan van beide ziekenhuizen. Het is efficiënter en goedkoper en operaties verlopen beter als artsen ze vaker uitvoeren, zo is de redenering. Door een combinatie van het mooie weer en werkzaamheden aan de Vlakertunnel staan er richting de Zeeuwse kust lange files. Vooral vanaf Rilland op de A58 hoopt het verkeer zich op. Het verkeer wordt omgeleid, maar volgens de ANWB is het op die routes ook druk. Ook morgen verwacht de ANWB grote drukte richting het strand. Bij de tros zijn ruim 450 inzendingen binnengekomen voor het Nationaal Songfestival volgend jaar. Liedjeschrijvers en componisten hadden tot middernacht de tijd om hun bijdrage in te leveren. Een selectiecommissie kiest zes of zeven liedjes die doorgaan naar het Nationaal Songfestival op 26 februari. En dan wordt duidelijk met welk liedje Nederland vertegenwoordigd is op het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Middeltemperaturen 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen en maandag mooi na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 2 kilometer. Door de werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Eveling en Nieuwegein 7 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag Malieveld 4 kilometer. Dat is een aanrijding, de rechte reisschok is dicht. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, zee, Zandvoort. De zom, zomer Dit is de zomer van ZFM. generaal en tevens initiatiefnemer van het Nationaal 1 April genootschap Edo van Tetrode. Blijkens een vouwblad in dit is dit genootschap het uh, en met name ook het daarbij hun beeld, het Nationaal symbool voor de humor in Nederland.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 Humor in daad. Hè? Ja, dat is dus voor de beste grap van het afgelopen ja. kalenderjaar. En dan uh, nog eens een af... paar. De humor in beeld, dat is dus voor de beste visuele humor. Ja. En dus dat is bijvoorbeeld voor tekenaars op bepaalde uh, dingen die grappig overkomen. Ja, we hebben ook humor in de reclame bij, hè? Dus... Ja, dat hebben wij ook gedaan, omdat reclame, dat heeft dus altijd de neiging van, de ach joh, dat is mijn reclame. En dat is zo, ja, ja. dat heeft de reclame als zichzelf te wijten.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 Nou ja, heel wat ouderen onder u kennen nog wel uit zijn toneelperiodes. En later ook in de films van Bleke Bed als die ijsko-man. En bekende lied van Sally enzovoort. Ja. En wij hebben vooral geoogd aan zijn creatie van Abraham Mossel in de kleine waarheid.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 eigenlijk uh, de zaal en zo gaat het helemaal door tot op het laatst uh, de twee violisten overbleven uh, en er nog drie kaarsjes brandden en daar werd de hele symfonie mee geëindigd nou de vorst uh, Esther uh, Hazi heeft het zeer sportief opgevat de wenk begrepen en de volgende uh, dag mochten de heren naar huis <laughs> erg mooi we gaan naar het begin van deze symfonie luisteren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 Ja, want doordat ik glazen vooruit zat te kijken, kon ik niet zien wie voor me stond. Maar het bleek een klas met schoolmeisjes te zijn. Nou, misschien hollen ze nog. Zou je nou een definitie van een practical joke kunnen geven? Ja, dat is natuurlijk humor is betrekkelijk. Net zoals alles betrekkelijk is. Want denkt u maar eens aan bijvoorbeeld de gewone spreekmoppen, de vertelmoppen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 Is het nou wel zo, even een tussenvraagje, um, dat je het uh, image hebt gekregen zo langzamerhand van een grappenmaker die ze zeggen als Edo in de buurt is, dus dan moet je oppassen, want dan word je normaal ingenomen. Nou nee, nee, nee. Kijk, mensen die dus zakelijk met mij werken. Wordt hij wel van ja geknikt anders? Ja, dat mijn vrouw knikt natuurlijk, <laughs> ja, maar het is zo mijn. Uh,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 Ik vind dat we zo heel knus zitten, we blijven maar zitten. Ja, neuzes. <laughs> Zijn die stuk te krijgen. Ze hebben er toch moeite van gedaan, het is gelukt, ik vind het ja, erg knap eigenlijk. Het is knap, ja. ja. Misschien komen ze namerken voor een prijsje, een bronzer of zoiets. Ja. ja, met een tijdbom. Eens <laughs> <coughs> kijken. Bechtes de Timmerman, Amsterdam. Heeft u nog steeds... helmen en zwaarden in uw slaapkamer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 nou, dat maakt me niets uit. Oké, okay. als hij me verstaat. Nou, die klap is hard. <laughs>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 En die is precies zo gemaakt dat die begint hoe langer hoe slaapwekkender te beginnen. Al door met herhalingen. Ja, hoor, en dan zag je al die koppies gaan, en dan begon alles zo te dutten met de knop te, kop te tikken. <laughs> en op het laatst wordt het heel langzaam en eisje. Bang! Krijg je die paukenslag ja. eroverheen. Nou, dan dus is er ook iedereen weer wakker, hè? Ja.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 Maar toen had men dus eigenlijk een ijslinger aangekondigd van burgemeester van Tienhoven. Men noemde het dus de ijslinger van Tienhoven. Er was zo, er werd een hele grote mast midden in het ijs zou worden...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 En het is zo dat, uh, nou, het begon al met, laten we zeggen, de krabcocktail. En nou, die zag er zo heerlijk uit, dat het water liep in je mond, maar als je je, je je lepeltje erin zet, kreeg je me niet meer uit. <laughs> en toen kreeg je later heerlijke kalfoesters. Nou, dat was gepaneerde karton. Het was ongelooflijk knap.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 The summer knows And unashamed She sheds her clothes The summer smooths The restless sky And lovingly She warms the sand On which you lie The summer knows The summer's wise She sees the doubt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 Mevrouw Stegema, het Zandvoort zit er aan de naam van uw huis, Tetrode-aan-Zee, nog een verhaal vast. Ja, zeer zeker. Dat is in dat tijd, heeft Max de Heer de eerste Loerens uitgereikt. Hij heeft ja. gezegd, dames en heren, u denkt dat het een de grap is, die prieditje joke, maar we gaan ieder jaar Loerens uitreiken tot heel Nederland stikt van de Loerussen. <lacht> en daarna dopen we Zandvoort om in Tetrode-aan-Zee. Nou, ik ben begonnen om mijn huis alvast zo te noemen.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 them.